Het weer in het noordoosten kansen op verraadelijke gladheid door IJssel. Verder vanuit het zuidwesten ligt regen. In het midden en zuiden wordt het een graad of 7. Ook morgen regenachtig, maar met 9 graden in het noorden... tot 13 in het zuiden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. A ah, en de -informatie. Het was al uitgebreid in het nieuws. Gladheid in het noorden. In de provincie Groningen en in het noorden van Drenthe... is het verkeer ook de komende uren nog last van gladheid door IJssel.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Het is bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij de nieuwshow. Wat gaan we doen? Tot tien uur. Kritische vragen bij verslaggeving over Syrië. Ilja Gort komt ons vertellen welke wijn te drinken bij het kerstdiner... en we gaan het hebben over hoe op aarde marsbestendige organismen te kweken. Als dat al kan. Goed, we beginnen met het, de man van het jaar die in behoorlijk zwaar weer zit. De tweede termijn van president Barack Obama lijkt geen makkelijker te worden. Met een begrotingscrisis, een crisis rond de benoeming van de minister van Buitenlandse Zaken... en een crisis rondom de wapenwetgeving in Amerika is het somber gesteld. Het enige succes dat Obama op zijn konto kon schrijven... was het feit dat hij, ondanks alles... toch tot persoon van het jaar werd verkozen door Time Magazine. Over het begin van die tweede termijn gaan we praten... met Amerika-deskundige van instituut Klingendaal, Willem Post. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Je bent weer terug uit de States, want vorige week... hadden we je nog aan de lijn vanuit Amerika. Ja, dat, dat was uh, natuurlijk bizar wat daar gebeurde. Zo'n sprookjesachtig uh, verlichte New York in kerstensfeer... Ja waar plotseling ook die, die schaduw overheen gleed. Hè? Van de, de enorme impact van de schietpartij in, in Newtown... zo'n zo 90 mijl ten noorden van New York. Natuurlijk in heel Amerika, maar zeker ook in New York. en Je merkte het ook aan de taxichauffeurs. De eerste taxi die ik pakte, hè, dan zei de chauffeur van... ja, die ouders hebben misschien al kerstcadeautjes gekocht. Hè? Vreselijk. Dus je zag... Uh, ja, eigenlijk overal uh, extreme reacties. Overal gingen de, de vlaggen half stokken. en het was, uh, het was heel erg droevig. Het had een enorme impact. En ja. dat terwijl de Amerikanen uh, sinds uh, Columbine uh, in 1999... zo'n 31 schietpartijen van, van deze omvang uh, over zich heen hebben gekregen. Dus... Ja, hoe vaak hebben we hier al niet gezeten hè, om ja. te praten over schietpartijen in Amerika... Ja. en dan op een basisschool twintig kinderen doodschieten. En nu mag vicepresident Biden de problemen oplossen... en onderhandelen met die NRA, die ja. de Rifle Association. Nou, we hebben die voorman van die Rifle Association gisteren ja. kunnen zien... en die zegt, uh, meer wapens, dat is de oplossing. Bij ja, iedere school iemand met een gun. Ja, als ik het woordje bizar net gebruikte... dan. Uh, moeten we dat nu toch ook maar weer eventjes, uh, eventjes gebruiken. Want ja, deze Wayne Lapierre, hè, dat, die man is al jarenlang de, de grote voorman van de NRA... en die had dagen van tevoren aangekondigd uit de pietijd, slachtoffers, nabestaanden... Hè, zullen wij ons nog eventjes uh, erbuiten houden? Buiten Hebben is ook discussie? een week gedaan? Ja, hè, en precies een week na dato, hè, dat is toch een bijzonder moment... kwam die grote persconferentie in Washington... En ja, wat hij zei, uh, dat, dat was uh, toch wel heel, heel bijzonder. Hij zei, eigenlijk moeten uh, politieagenten die met pensioen zijn... en brandweerlieden, ja, die moet je op scholen neerzetten. En, en hij probeerde ook wat sentimenteel over te komen. Wat is het meest kostbare? Ja, hè? Wat, wat we kinderen, hebben, onze ja. kinderen. Ja. Dus, dus zet die mensen met, uh, met, met wapens op scholen neer. Nou, dat is natuurlijk uh, in mijn optiek de totaal verkeerde aanpak... Want zo stimuleer je alleen maar een geweldscultuur. En je moet toch niet, niet de illusie hebben... dat een, een, een verknipte schutter die met een semi-automatisch wapen... of deze jongen in Newtown, he, met, met drie wapens zelfs, die binnenstormt... Ja, dat je die als uh, gewapende uh, oud-politieagent ja, dat, dat je iets kunt doen he, daartegen... En, en nogmaals, wat krijg je voor sfeertje op een school? Ja, ik, je je maar, denkt opeens ik, aan de conciërge die bij een kopje koffie even zijn wapen ergens ja, laat liggen. Nou ja, ik hoorde, hoorde daar in Newton toch op een goed moment... serieus iemand zeggen die er gewoon een tijdje over na had gedacht. Ja, als die lerares nou toch een pistool had gehad. En dan denk je, ja, maar hoe, hoe bestaat het nou... dat dat in mensen hun hoofden vast gaat zijn? Ja, nou ja, kijk, dat heeft natuurlijk te maken... Uh, ja, ook een beetje met het beeld van het oude Amerika. He, het is, dit is toch denken in, in termen van ik als individu, uh, ik trek me niet zoveel van de maatschappij aan, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid, dat, nou ja... Dat beroemde, dat beruchte recht op wapens. Als je de grondwet leest, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een enkel zinnetje, dat tweede amendement. Het komt erop neer. Het is nota bene eind 18e eeuw opgeschreven. In een tijd dat de Amerikanen zich hadden vrijgevochten van de Britten. Nou, daar staat een, in, een, in een wat wonderlijke formulering iets over militia. Dat je als groepen burgers in dat oude Amerika, zeg maar even. ja, je, je met wapens mag beschermen. Tegen wie? Ja, tegen, tegen een buitenlandse uh, bezetter. En. Ja, kijk, als je, als je dat op een manier gaat opvatten als van... dus iedere burger heeft het recht op wapens en dat is ongelimiteerd... want ja. dat betekent ook dat je in de moderne tijd... Natuurlijk dus je kan tegen... dat ook nog op een hele andere manier uitleggen eigenlijk. Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk toch wel uh, een, een hele extreme interpretatie... van de Amerikaanse grondwet. En dan wordt inderdaad ook gezegd van... nou ja, dan moet je wapens in huis hebben... en dat moeten dan ook hele, hele uh, professionele wapens zijn... want een inbreker die komt ook met een professioneel wapen. Maar dat is een hellend vlak... En je ziet wat er gebeurt. En het is heel simpel. Neem nou deze, ja, dit... deze geestelijk instabiele jongen. Zijn moeder had vier wapens in huis. Hij had drie wapens meegenomen naar de school. En eentje lag er nog in de auto. Uh, hij gebruikte ook een semi-automatisch wapen... waarmee je zo'n honderd kogels in één, twee minuten kunt afvuren... en dan ja, maar... weer herladen. Ja, waar heeft nou toch een gewone huisvrouw in Newtown? Connecticut, een volautomatisch wapen voor nodig. Leg dat nou eens uit. Nou ja, kijk, die leg je dus ook niet in de kluis. Hè? Want vanuit dat angstdenken en onmaatschappelijk denken. Denken dat je het zelf kan oplossen, hè, de criminaliteit. Want daar gaat het ook wel vaak om. Wordt vaak gezegd: ja, dat hebben we nodig om te jagen. Natuurlijk heb je dan een geweer nodig om te jagen. Maar dit overstijgt dat natuurlijk. Waarom, waarom zou je een, een hert doodschieten met een semi-automatisch uh, wapen? Dat is natuurlijk onzin. En wat er dus gebeurd is dag in dag uit, als jij die wapens in huis hebt... ja, waar leg je ze neer? Dus niet in de kluis, anders heb je er niks aan. Dus ergens de op laag... een waar, misschien ergens hoog... nou zal je een kind hebben, even heel simpel, een geestelijk instabiel kind... wat door het lint gaat. Ja, dan kan er alles gebeuren. Nou, dat blijkt dan ook wel in Amerika. In een gemiddeld geïndustrialiseerd land... heb je zo'n zo 100 doden, 200 doden per jaar... als je naar al die geïndustrialiseerde landen kijkt... in Amerika 10.000 doden per jaar even afgerond hè? Ja, goed, uh, bij schietpartijen. Wij, wij zijn het er allemaal wel over eens. Maar je hebt in Amerika natuurlijk ook een heleboel mensen... die er zo over denken, er zijn nu weer allerlei Zeker. beroemdheden. Beyoncé, uh, uh, uh, uh, uh, John Legend, Jamie uh, Foxx, Fox, uh, Janice Anderson... die hebben nu een spotje gemaakt van it's enough, it's enough, ja. it's enough. Nou, kijk, en ik, ik, toen ik in Amerika zat, keek ook even naar de Nederlandse media... en dan was er ook wel weer de teneur van Nou, ah, er gebeurt weer niks... Ja, ik, ik denk toch, en Obama neemt het voortouw nu... Hè, door Joe Biden zo'n taskforce mm -hmm. te laten leiden... dat er nu wel iets gebeurt. Ja, De keuze is uh, niks doen of toch iets. En je kunt wel iets doen. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is die semi-automatische wapens... die assaultwapens, die zijn helemaal vaak automatisch... dat je de trekker overhaalt en dan kun je door blijven schieten. Hè. Uh, dat, je, dat je dat aan banden legt, dat je dat verbiedt. Dat je iets doet aan... Aan, aan, aan checks. Wat, als jij nu een wapen wil kopen bij de Walmart... Hè, zeg maar even bij de supermarkt... dat kan, hè? zelfs semi-automatische wapens. In ieder geval moet je je registreren. Nou, dat is iets. Maar als je op het platteland naar een wapenbeurs gaat... Ja, dan wordt helemaal niks geregistreerd vaak. Nou, Dat kan je zeker ook in deze tijd van computers... He, dat kun je veel professioneler doen. En dat is wat ja, Obama nu al heeft voorgesteld. Ik wil toch kijken naar het uh, verbieden van die, die, die, die assault oh. weapons. Dat is trouwens ook wel een tijd zo geweest. He, van 1994 tot 2004 zijn die wapens verboden. Natuurlijk los je het daar niet meer op. Er zijn 300 miljoen wapens in de omloop. Maar je moet in ieder geval iets doen. Je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En wat de NRA zegt. Ja, organisatie met zo'n 200 miljoen uh, dollar... Aan, aan een jaarbudget, met een grote invloed op... met name de meer conservatieve politici. Ze geven ook van die cijfertjes, hè, zeg maar van 1 ja. tot 10 in het Nederlands gezegd... hoe je als congreslid staat ten opzichte van wapens. Maar weet ja, ja, je, ja. de meerderheid van de Amerikanen, nog een krappe meerderheid... staat hier nu heel kritisch tegenover... en wil echt dat er wat gedaan wordt. Jij vindt nou, je het gek. Oké, okay, dan nu even over Clinton. Ja. He, Hillary Ze is flauwgevallen, hersenschudding... Gaat zij zich nog wel kandidaat stellen voor het presidentschap, vroeg ik mij af. Ja, nou, er is nog wel een tijd te gaan. Kijk, Hillary heeft zelf gezegd, voordat dit flauwvallen uh, begon... Hè, uh, en, en, en, en een buikvirus zou daar de oorzaak van zijn. Uiteraard wordt er ook over gespeculeerd. It's politics natuurlijk, maar goed. Hè. Uh, Hillary heeft gezegd, nou, ik, ik wil één termijn dienen... En dat klopt dus ook. Hè, ze heeft, als, buiten, als minister van Buitenlandse Zaken. Als minister ja. van Buitenlandse Zaken. Hè, ze heeft dus uh, haar ontslag al ruim van tevoren zelf aangekondigd. Ja. Uh, en uh, nou, zij wil een jaartje uh, de tijd nemen om weer eens even helemaal tot rust te komen. Uh, kijk, uh, ministers ze van Buitenlandse Zaken als Melanie Holbrecht reisden veel. Maar, maar Hillary spant wel helemaal de kroon. <laughs> Meer dan 1 miljoen mijlen. 112 landen bezocht. Je ziet het ook aan. Nou, ze zegt het zelf ook. Ze zegt: Ik probeer wel iedere dag even wat sporten. Maar ja, dat lukt vaak niet als je in vliegtuigen zit. Ze is zit. dik geworden. Van de, ze ja, ze geeft in dat staartje. zelf aan. Ze heeft ze. ze? Ja, dus ze Je zegt, doet er niet heb... veel meer aan, zal ik maar Nee, zeggen. ze zegt, nee. ik heb een jaar, een jaar, anderhalf jaar heb ik wel even de tijd nodig om op adem te komen. Ja, Bill Clinton heeft gezegd, publiekelijk ook, uh, kom bij mij bij de foundation in New York. Hè, de Clinton Foundation, die zoveel goed werk doet in deze wereld. Nou, als ik in Washington goed luister naar de mensen... die via via contact met haar hebben, die zeggen... ja, maar voor Hillary om bij Bill in de foundation... Uh, ik zou zeggen, ja, niet doen, meid. Nee, dus er is wel een kans op een eigen foundation. Ze zal wat lezingen gaan geven op de universiteit in Amerika. En, uh, en ze wil ook wat privé reizen voor ze je privé kunt reizen... als je Hillary bent, want ze is populairder dan ooit. Ja. Uh, en, nou ja, en dan, kijk, 2016... Ja? Dat is natuurlijk weer de, het nieuwe verkiezingsjaar. Maar in Amerika begint zo'n campagne eigenlijk al in 2014. Nu toch, ongeveer. Ja, ja, en valt op dat ze haar staf voor een groot gedeelte behaalt. Dus ze zegt zelf. Zou... Nee hoor, ik. Uh... Ik doe niet mee. Wat denk maar jij maar hebt, Ik jij zou zeggen dat er een, een, een behoorlijk grote kans is. Als het wel doet. Ja, ik zeg okay, ja. Goed. Omdat Dit noteren wij, Willem. Ja, ja. Schrijf me op. <laughs> Dit, ik denk dat Hillary het doet. Want, okay. Maar in ieder ja. geval, die functie die was dus vakant. Uh, ja. de, de vrouw die daarvoor uh, bedacht was, die doet het niet. Daar opeens kwam meneer ja, John Kerry ja. uh, te, tevoorschijn uh, uit de Hoge Hoed. Uh, gisteravond zagen we hem op het journaal... Ja. en dat was een ongelooflijk lullig shotje. Ik weet ja. niet of je dat gezien ja, hebt. Ja, ja, ja, Hij ja. gaat dan weg, ja. uh, uh, loopt in eentje... slaat iemand op de rug die denkt... Ho, oh, ja, hoi... Uh, uh, zwaait dan nog zo'n beetje heel knullig naar de pers. Dat je denkt, ja, wat een uh, ja. merkwaardig bedacht iets is dit om op deze manier die man te lanceren. Ja, weet je, de teleurstelling is groot in het Witte Huis. Kijk, Obama is op en top een pragmaticus. Hè? En in, in wezen is John Kerry dat ook. Dat is echt een beetje iemand ook wel van de oude school, een realist. Uh, maar kijk, Obama heeft een paar. Intimie, uh, als je kijkt naar de buitenlandse politiek rondom zich. Hè. Uh, Samantha Power, de special advisor van de president, is er één. Iemand die over genocide heeft geschreven. Heel erg principieel is en progressief. En Susan Rice de gedoodverfde kandidaat voor minister van Buitenlandse Zaken. Ja, de, de, de ambassadeur bij de Verenigde Naties... is ook iemand die hoort tot de inner circle van Obama. En vanuit Nederlands perspectief zeg ik dan maar eventjes... ook iemand die eigenlijk pal achter het strafhof in Den Haag staat. Susan Rice. En, maar die dat nooit echt hardop kan zeggen... want dan stoot je weer die conservatieve Amerikanen tegen het hoofd. maar achter de schermen werken aan. Kijk ook maar naar de hele Libië-kwestie. Het strafhof in Den Haag, belangrijk, belangrijk. Dus dat zijn echt van die mensen rondom Obama... Carrie, ja, dat is toch iemand die, die wat meer op afstand staat. Echt tweede keus ja, Wim Kan zou zeggen een bekwame man, hè? want hij is al zo'n 30 jaar in de Senaat, is voorzitter van de Buitenlandcommissie. Dus toen Susan Rice onder vuur kwam te liggen vanwege die hele toestand met die vermoorde Amerikaanse ambassadeur in Benghazi in Libië. Daarom heeft hij zich teruggetrokken. Ja, zij zou verantwoordelijk zijn dan voor ja, toch, toch, to, to, de veiligheid en, en, en een verkeerde presentatie van dit alles in de eerste dagen na de moord. Nou, dat... Dat is er heel erg aangevreven. Dus Obama heeft haar moeten laten vallen... met ja. bijna tranen in de ogen. Ja, en dan onvermijdelijk John Kerry. Hij uh, ja. kon er niet omheen. En okay. Kerry heeft het sl uh, spel slim gespeeld. Want hij heeft Obama voortdurend ook gesteund. Nou ja, dan krijg je ook al terugbetaald. Dus Obama kon niet meer om hem heen. Maar is, hij behoort niet bij de inner circle. Kunnen we nog even in uh, twee minuten de fiscal cliff ja, afhandelen? Ja, laten we de fiscal cliff eens even doen. <laughs> ja, dat was nog een puntje ja. voor Obama. Ja, dat, dat is Want, heel erg lastig. Dat, hè, die dit. democraten en de republikeinen die vliegen elkaar in de haren. En uh, gisteren heeft die republikein uh, gezegd... het compromisvoorstel, dat uh, gaat niet door. kan niet rekenen op de achterbank. Dus die crisis is daar nu giga. Ja. ja, kijk het punt is 1 januari, nou ja, we weten allemaal hoe dichtbij uh, dat is. 1 januari is de datum dat allerlei automatische bezuinigingen uh, van kracht worden. Omdat, als ik het nu even heel simpel zeg, ja het geld is een beetje op. Hè? Je kunt niet blijven lenen als Amerika zijnde. Dus als is... de, het congres niet toestemming ja. geeft om extra bij te lenen. Ja, dus je moet een deal sluiten om dit te voorkomen. En anders gaan er honderden miljarden, wel zo'n 600 miljard aan bezuinigingen in werking treden. Plus belastingverhoging voor ieder Amerikaan. Wat is daarna tegen dan? Nou ja, nou, kijk, ja. dat gaat. Kijk, als je over de hele linie belastingen gaat verhogen. plus extreme bezuinigingen. Ja, dan, dan raakt dat de economie. En juist de Amerikaanse economie vertoont echt. Hè, we kijken nog een beetje ongelovig in, de, in deze moeilijke tijden. maar echt gaat het nu de, de goede kant op. Het stabiliseert de huizenmarkt, de economische groei. Je ziet toch ook de werkloosheid wat naar beneden gaan. En juist op zo'n moment zou zo'n economie ja, dan een klap krijgen... waardoor het weer in de recessie kan gaan verkeren. Ja, dat is ook hartstikke slecht. Dus wat er nou moet gebeuren is... Ja, wat, als ik even vanuit het Obama-perspectief kijk... Obama heeft gezegd, nou laten we dan inderdaad die honderden miljarden uh, gaan bezuinigen. En misschien ook over een wat langere termijn. Uh, ik neem voor mijn verantwoording dat we ook... op het gebied van de sociale verzekeringen flink gaan bezuinigen. Dat vindt mijn achterban niet zo leuk. Maar er moet tegenover staan dat de allerrijkste Amerikanen. of in ieder geval uh, de mensen die heel veel verdienen. 250.000 dollar per jaar of meer. ja, dat die wel wat meer belasting gaan betalen. En de rest niet. Nou. Obama is al opgeschoven, want de Republikeinen zeggen: Ja, maar dat kan niet. Die willen dat vanaf 1 miljoen dollar mensen iets meer belasting gaan betalen. En, en, zelfs... wij, en, en waar hebben we dan over iets meer belasting betalen? Ja, dat betekent voor uh, de gemiddelde miljonair of miljardair uh, sowieso een paar duizend dollar per jaar erbij. Hè? En ja, goed. Ja. Kijk, zelfs dat heeft die Bener, die Republikeinse ja. leider, er niet doorheen gekregen. Ja. Dus daar nou zit Obama, ja, bij hem ligt nu de bal. En hopelijk komt er toch nog, ze zijn nu op kerstreces... Obama zit op Hawaii, he, pas aangekomen geloof ik, een paar uur, okay. uur geleden. Nou, dus er moet nog... In ieder geval gaan ze 27 december, zeg maar even, derde kerstdag... Okay. weer verder met praten. En Er moet of zal toch linksom of rechtsom iets van een deal moeten komen. Dus ik, ik ben nog steeds wel... Ja, toch nog wel redelijk optimistisch. Hoe moeilijk het ook is. Oké, okay, gelukkig maar. Dan is het nog iemand optimistisch. Ja. Eh, Willem Post, Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal. Ging dus over het begin van de tweede termijn van Obama en alle problemen. Dank je wel voor de komst. Als u meer informatie wil, nieuwsjob.nl. U ziet het dagelijks op alle de strijd in Syrië. Duurt maar voort. Iran ondertussen werkt aan een staakt-het-vuren-plan. De vice-president van Syrië wil een overgangsregering. En Turkije werkt ondertussen ook aan een ander weer-vredesplan. Komt hiermee een einde van de strijd in zicht? Of zijn het slechts rookgordijnen? Gaan we over praten met journalist, Arabist, een oud-inwoner van Syrië, Maarten Zegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, het wordt aan iedereen gevraagd: uh, dat regime staat op instorten of staat het nou niet op instorten? Uh, dat is nog steeds volstrekt onduidelijk, geloof ik. hè? Nou ja, We hebben nu al anderhalf jaar gehoord uh, van allerlei kanten dat uh, gezegd wordt... nu gaat het vallen ja. en er staat op instorten en nog een maand, nog een paar weken. Mm. Maar ja, het is nu al anderhalf jaar aan de gang. En ik heb zelf niet het idee dat we inderdaad volgende maand of over twee maanden... de val van het regime kunnen verwelkomen. Uh, ze hebben wel delen van het land niet meer onder controle, de regering. Maar stel dat Aleppo valt, stel dat Damascus valt, stel dat er moet nog Homs vallen, Hama... En dan hebben ze nog de hele kuststrook die in handen is van de Alawieten. Nou, dat gaat nog zeker een jaar duren. K kortom, uh, dit is een redelijk rampzalige situatie... waaraan voorlopig lang geen eind is gekomen. Nee, en uh, elke dag dat dit conflict langer voortduurt... wordt de uiteindelijke uitkomst voor Syrië uh, erger. Maar de, de, de, de, de vorm van het conflict verandert wel, hè? Hoe bedoel je precies? Nou ja, dat je. De, de, dus de, vroeger, in het begin had je de revolutionairen die tegen Assad, Assad gingen. He, bedoel, dat was een vrij, vrij duidelijke verdeling. He, van, van die dictator die moet weg. Maar ik heb begrepen dat het nu steeds meer langs religieuze lijnen is gaan lopen. Ja, uh, deze, dit conflict is natuurlijk echt begonnen als uh, een revolutie van een ontevreden deel van het ja. volk tegen het regime. Alleen het probleem is dat die mensen die tegen het regime zijn. Over het algemeen eigenlijk alleen maar uh, conservatieve soenieten zijn. Dus wat je dus krijgt, dat al die minderheden, die kijken daarnaar van wat zijn het eigenlijk voor lui? Je bedoelt de minderheden, de christenen de bijvoorbeeld. Christenen en de Alevieten. Joden. Nou ja, Joden wonen er nee, niet. Helemaal meer. niet, oké. Okay. Maar die denken dus van, oh, die mensen die willen uh, misschien Syrië veranderen in een islamitische staat. Nou, daar zijn we gewoon heel erg bang voor. En die uh, schuilen zich uh, schu uh, schu uh, schu uh, achter het regime. Ik sprak van de week een christelijke jongen die ik al twee jaar niet meer gesproken had. Ja, daar heb je gelogeerd hè? in die tijd dat je in Syrië woonde bij die familie. Ja, bij ja. die familie die woonde, daar woonde ik eigenlijk zowat bij in. Dus ik was echt de ja. zesde zoon van de familie. Christelijke familie? Christelijke familie, ja. En die zegt van ja, dat zijn allemaal terroristen en, en jihadisten en... En, en dan bedoelden ze de, de, de opstandelingen, hè? Ja, ja, en het regime beschermt ons. En Bashar is eigenlijk gewoon een hele goede vent... die het noodzakelijke doet om ons als christenen uh, te beschermen. En het is ook zo dat, in dit, dat hij altijd uh, die minderheidsgroepen... Uh, in bescherming heeft genomen, hè? Toch, Assad? Uh, ja, er is altijd wel uh, sprake geweest van godsdienstvrijheid. Ja, ja, politiek had je niks te zeggen, want dan verdwijnen gewoon. Maar die christenen hebben wel altijd vrij een religie mogen beleiden. En ze zijn dus bang dat met de nieuwe uh, machthebbers, dat ze dat recht zullen verliezen. En jij schreef ook in, in dat, dat stuk, hè, uh, dat, je, dat in dat dorp waar jij dus een tijd gewoond hebt... dat die christenen aanvankelijk daar uh, de meerderheid hadden... maar dat ze zich ook steeds meer in het nauw gedreven voelen... omdat het percentage uh, moslims steeds hoger wordt. Ja, dat dorp dat was aanvankelijk uh, christelijk... en in de jaren 50 woonden daar misschien 5% moslims. En dat is nu 50-50 geworden, omdat... Uh, die moslims nou veel meer kinderen krijgen dan christenen... en christenen ook vaak emigreren naar Europa uh, of de Verenigde Staten. Dus die christenen hadden echt het idee van... we zijn ons dorp aan het verliezen. En Assad is de enige die ons kan beschermen... tegen deze tsunami van de ja. islam, zeg maar. Ja, en wat zeg jij dan tegen ja, die broer, de, tussen aanhalingstekens? Het lijkt me gewoon uh, niet verstandig. Kijk, ik begrijp die mensen heel goed. En ik, die sfeer, die kan ik me gewoon helemaal indenken hoe die mensen denken... Maar uh, het idee dat Assad hen kan beschermen tot aan het oneinde is gewoon niet, niet waar. Dus hmm. ze zullen toch pragmatisch moeten omgaan met, uh, met dit idee... want ze zitten op een zinkend schip. En in een staat uh, na Assad hebben zij, zullen zij toch ook verder moeten gaan. En uh, Dus ze kunnen beter uh, zorgen dat ze in die periode na Assad... Uh, hun eigen rechten uh, naar voren kunnen brengen... en dat ze deel uitmaken van die nieuwe samenleving... in plaats van hun kop in het zand te steken... En uh, straks het slachtoffer worden van, uh, van deze positie. Inmiddels zijn er 40.000 mensen omgekomen. Tenminste, dat is ongeveer een schatting. Is er nou niet ergens een groepering die groot genoeg is en die zegt... Ja, maar wacht nou eens even. We, we moorden elkaar echt alleen maar uit. Er moet op een of andere, andere manier moet er iets gebeuren. Ja, ik denk dat je toch de kracht van identiteit in, uh, in het Midden-Oosten onderschat. He, dat die... Die, de verbanden van loyaliteit tot de eigen groep die zijn veel sterker dan, uh, dan wij hier konden, kunnen voorstellen. En dat was in Nederland in de jaren 30 en 40 natuurlijk ook zo. Hè? Dat protestanten, die gingen alleen maar met protestanten om. En katholieken alleen maar met katholieken. Kochten bij hun eigen winkels, gingen naar hun eigen dokter. Zo dokters. is dat in dat dorp ook waar jij net over sprak. Ja, precies hetzelfde. En kijk, wat ik al zeg, ik begrijp het heel goed, maar het doet me gewoon heel veel pijn. Want die jongen waar ik mee sprak, die heeft vier broers... Die zitten allemaal in het leger, overtuigd dat Assad hen gaat redden. Die staan op een checkpoint in Damascus. En die gaan er gewoon aan bij de volgende aanval. En, en ik ben zelf helemaal niet voor het regime. Maar dit zijn ook mijn vrienden. He, dus van beide kanten gaan er, gaan er gewoon mensen dood. En uh, ja, dat is voor mij persoonlijk gewoon heel emotioneel uh, moeilijk. Ja, precies. Je merkt ook uh, je persoonlijke betrokkenheid daarbij. Je hebt een uh, artikel geschreven op de Volkskrant-site... Waarin je, uh, nou ja, je, je maakt duidelijk dat je journalist bent en je van Syrië houdt enzovoort. En je ook wel een beetje stoort aan de manier waarop oorlogsverslaggevers in Syrië hun werk doen, hè? Ja, het is, het, het, ik vind dat het de taak is van een journalist om uitleg te geven over het, uh, het conflict. En uh, begrijpelijk te maken van wat er nou aan de hand is. En niet dat ze zichzelf belangrijker moeten maken dan het nieuws. Want ik heb uh, denk ik een, een twee maanden geleden op televisie een jongen gezien. Die zegt van ja ik ga naar Syrië om het menselijke conflict onder de aandacht te brengen. En dan vervolgens alleen maar op Paul Witteman gaat vertellen hoe stoer het wel niet is. Uh, en wat voor avonturen hij beleefd heeft in oorlogsgebied. Ja ik vind dat zelf helemaal niet interessant. Want daar leer je ook uh, niks van. En uh, ik vind dus dat ze inderdaad... Uh... Maar dat is wat hij bedoelt en wat een hoop mensen bedoelen. Van de oorlog een menselijk gezicht geven. Ja, maar dan moet het toch over de gaan. Toch niet over hemzelf. Ja, als je inhoudelijk geïnteresseerd bent wel. Maar uh, voor een hoop dingen dus, dus niet. En dat is kennelijk jouw klacht dus ook. Ja, ik vind dat wel een probleem. Ik vind dat, men, dat journalisten moeten uh, publiceren en schrijven en berichten over het nieuws. En uh, niet over zichzelf. En uh, ja... en uh, Kijk, het is niet erg dat je jezelf als uitgangs neemt van een reportage. Je hebt natuurlijk Bram van Meulen gezien met een prachtige reportage in Turkije. Uh, dat is helemaal niet erg. Uh, maar het moet wel functioneel zijn. Je moet wel iets te vertellen hebben en ermee iets aan willen uh, kunnen tonen. En die betreffende fotograaf heeft geen uh, foto's gepubliceerd die, die de moeite waard zijn, of die op een of andere manier informatie geven? Nou, hij heeft dan bijvoorbeeld foto's gepubliceerd in de Volkskrant. Maar daar staat dan staat er bijvoorbeeld ook een portretfoto van hemzelf bij. En de enige tekst die erbij staat is over zijn avontuur in, uh, in, in Syrië. Hetzelfde voor uh, die twee dames die gekidnapt waren in, uh, in Syrië en die bij de, de wereldraad doorkwamen... die zeggen dan, ja, ik ga precies hetzelfde verhaal... het menselijke conflict, over de menselijke kant ja. van het conflict... in beeld brengen. En dan heb je dus een kwartierlang de tijd... één miljoen kijkers, ga je gang... en dan gaat het alleen maar over hoe, hoe meen, het daarvan is. Is het dan een soort van, ik, uh, van, ju, van journalistiek uh, toerisme? Kijk, Jan Eikelboom, Sander van Hoorn... dat zijn uitstekende correspondenten. Maar, maar, maar naast deze correspondenten zie je dan ook een legertje opduiken... van mensen ja, die naar Syrië gaan... Voor eigen genoegen zou dat suggereren, dan eigenlijk ja, niet? ze gebruiken dus de ellende en, en de pijn en de oorlog als ja, dat decor is een voor gewoon aantij... eigen uh, ja, ja. Een ja, ja, e... ja je, je wantrouwt hun motieven, dus zeer dat is toch nog wel een flinke aantijging, natuurlijk. Daar zullen ze niet blij mee zijn. Hè? Ja, dat, uh, dat heb ik ook al wel gezien gisteren. Ja. Wat voor reacties daar allemaal op zijn gekomen, ja, ja. zijn er voor reacties? Nou, nee, heel persoonlijk en ook wel een beetje beledigend van, uh, van aard, maar kijk. Uh, ik snap ook niet waarom ze zo reageren, want wie kan hier nou op tegen zijn? Wie is er nou tegen het feit dat we het nieuws in beeld willen brengen... in plaats van de persoon zelf? Daar is toch niks mis mee, Peter? Dat wil toch, dat wil toch iedereen? En als ik dat dan aan de kaak stel, dan is het van ja... Uh, wie denkt uh, die jongen wel dat hij is... dat hij onze doorgewinterde oorlogsjournalisten de les uh, mag lezen? Ja. Nou, ik vind dat, uh, dat deze journalistiek ook niet, uh, niet verheven is... boven vormen van kritiek. Weet je de nieuwe Joris Luierdijk... Nee, ik ben gewoon Maarten Zegers en ik, uh, ik zie uh, wat hier gebeurd is... en ik heb het recht om daar uh, me tegen uit te, uh, te spreken. En ik vind niet dat uh, uh, ellende en oorlog uh, als decor mag dienen... voor, uh, voor eigen belangen en carrière. En ik wil ja, nog een, achteraf een... kan je gelauwerd worden, hè? maar dat moet niet de inzet zijn. Voor ja, zo. Ik wil nog één ding zeggen ter verdediging van, ja. uh, van, dit, dit, uh, van ja. deze journalisten. Kijk, sommige mensen zijn freelance... En het is natuurlijk heel moeilijk mm -hmm. om uh, dingen gepubliceerd te krijgen. Dus je moet jezelf ook wel in de kijkers een soort spelen. Een scoringsdrift. Uh, ja. Dus het is het ook een probleem van de journalistiek in het algemeen. Als je mensen niet gewoon mm -hmm. een fatsoenlijk salaris geeft en ja. betaalt... dan worden ze dus gedwongen om zich zo te gedragen. En, uh, maar ik wil ook zeggen, van, er zijn genoeg journalisten die het wel goed doen. Bijvoorbeeld Bram van Meulen. En ik vind Jeroen, uh, Jan Eikelbaum ook gewoon een prima journalist. Ja, zeker. Ja. Dus uh, het is niet uh, gericht uh, naar personen. Dankjewel voor de uitleg. U hoorde Arabist Maarten Zegers. Ging dus over de situatie in Syrië. Meer informatie om te vinden bij ons op de website www.newshow.nl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 Deze CD was zijn allergrootste succes ooit. L. Stewart, The Year of the Cat met het gelijknamige nummer. The Year of the Cat. Dus ja. Nou. Volgens mij was hij een one day uh, nee, nee, nee. fly. Nee, ja, Heeft hij nou, meer dingen gedaan? Een ja, paar prachtige uh, akoestische dingen, maar ja, niet meer dit soort dingen. Okay. Uh, goed, u hoort de stem van uh, Ilja Goort. Uh, Nederland maakt zich uh, op voor het Kerstmaal. Oh, wat gaan we eten dit jaar? En misschien nog wel belangrijker, wat drinken we erbij bij al dat lekkers? Uh, we gaan het dus uh, bespreken met wijnkenner en eigenaar... van Chateau La Tulipe de la Garde, Il Jagord. Goedemorgen. Bonjour. Bonjour. En weet u wel wat u met de kerst uh, gaat uh, eten? Uh, ja, je zei het eigenlijk al, je legde al de vinger op een gevoelig <laughs> oh. misverstand... dat mensen denken dat het bij kerst om eten gaat. En dat is dus niet zo. Nou, nee. nee, daar gaat het helemaal oh. niet om. Nee, oh, nee, nee oh. een, echt, daar zit je er helemaal naast. Okay. Okay. Okay. Kijk, Want? Met Kerst gaat het om samen zijn: Aha. met vrienden en familie aan een lange tafel zitten en zo lang mogelijk lekker eten. Maar het gaat niet om het eten Ach, zelf. Nee, nee, nee. Dus... het gaat om de wijn en om het samen zijn. Ja, en precies. omdat je met elkaar een beetje in de ogen kan kijken Dat en is het. lief voor elkaar kan zijn. Maar desalniettemin. Er moet toch iets gegeten worden. En hebt u daar dan al over nagedacht? Of zegt u nou, we zien het wel wat we nog vinden in de koelkast... bij nee, wijze van nee, spreken? Nee, nee, nee. Ik kan natuurlijk alleen maar voor mijzelf spreken. Maar ik hou van grote dingen. Dus wij hebben bij de, bij de polier hebben wij een kalkoen besteld. Die moet je bestellen. Van 15 kilo. Ja. Kijk, dat, dat is helemaal niet zo verschrikkelijk lekker. Maar het staat zo leuk als je daarmee <lacht> nou, binnenkomt. Er is, er is meer een centrale vraag die je op moet lossen. Hoe maak je hem uiteindelijk klaar? Ja. Zodat hij niet gordroog wordt. Precie en hoe krijg je dat kring in de oven? Precies. Ook nog eens een keer. Ja. Gordroog vind ik in dit verband overigens niet zo'n sterke vergelijking. Nee? Maar ik zou zeggen, nou, omdat ik zo heet. Oh. Ja. <lacht> die had ik even niet. <lacht> ja. nee, het is nog vroeg. Is nog vroeg. Okay. Ja. Maar in ieder geval, <coughs> dus... Ga niet proberen om vier, vijf uur lang in de keuken te gaan stressen. Om, om daar een soort vier sterren maaltijd te maken. Helemaal niet nodig. Gewoon. Misschien slow tafel. cooking met die kalkoen, dat je het ja. heel langzaam doet? Ja, ik, ben, ik heb en wat Ik moet laat altijd alles verbranden. Ik heb geen idee. Wat moet er in, in zo'n kalkoen? Ja, ik Misschien... kan het ook eens doen. Nee, ik heb nog nooit een kalkoen Ik heb nog nooit een kalkoen geborgen. Precies om hem even ja, door te zetten. Ja, ja. Nu begrijp ik hem zelf. Ja, ja. Maar goed, even iets anders. Ja. Uh, want uh, u woont ook in Frankrijk, dat weten we allemaal. Bent u dan in Nederland of, of in Frankrijk met de kerst? Uh, Allebei. Ik ben nu de eerste kerstdag in Nederland en daarna schieten we door naar Frankrijk en dan gaan we daar. Oké, is dat idee van dat eten, is dat in Frankrijk heel anders dan hier? Het kerstdiner? Het fenomeen kerstdiner? Maakt dat uit? Ja, in Frankrijk is nog wel de traditionele manier van langdurig. Zorgtafelen en veel. En ook, ja, daar letten ze nog niet zo op, de calorietjes. En daar is nog, wordt daar gul, wordt daar geserveerd. Het hier in Nederland zo verboden. Voigra. Aha. Wagera. Nee, dat, is, dat, dat is een traditie om dat te eten met kerst? Ja. Supermarkten liggen er vol mee. Ja. Ja. Blikken vol. Muren van blikken. Voor en agra. in Nederland niet. In Nederland wordt het natuurlijk toch ook nog wel gegeten, maar veel minder. Nou, het is politiek niet correct. Het is ook een beetje verboden, als ik me niet oh, vergis. Nee, ja, kijk, kijk ja, er zijn hele discussies. Beleid. Ja, nee. Je <laughs> mag <er> roken. <laughs> nou ja, als het maar op een andere manier gedaan is... dan het ja, ja. volstampen van die beesten. Ja, precies. Ja. En als ja, het ja. in een chic restaurant geserveerd wordt... dan komt de, de kok vaak zelf nog even uitleggen... dat het dus echt op een menswaardig... Dus de aanhalingstekens. Ja. Ganswaardig. Ganswaardig ja. uh, met die beesten is omgegaan. Ja, ja, ja. En dat dit soort uh, programma's er niet op losgelaten zijn. Nee, dat is heel goed. En is dat dan overtuigend genoeg? Uh, uh, als je het lekker vindt, wel. <laughs> ja. Goed. Uh, en dan uh, de, de, de wijn. Hè? U zei net al, die wijn die is minstens zo belangrijk. Uh, en heel veel mensen vinden dat ook moeilijk... Hè? Om, om, om een goede wijn te kiezen. Die denken, oh, dan moet lastig. iets heel zwaars worden. Een zware ja. rode... Uh... Oeh, niet doen dan lig je meteen met het voorgerecht al met je hoofd in je bord. Nee, dan word je dommelig van, van zware rode wijn. Nederlanders zeker, want wij hebben die gewoonte niet. Nee, ik zou zeggen, houd op wit. Je kan ook heel goed witte wijn drinken. En als je overschakelt op rood, dan een beetje fruitige... rode Loire wijn bijvoorbeeld, of een Pinot Noir, een Bourgogne... een beetje oudere Bourgogne. Maar die zware saint en Bordeaux... die zou ik een beetje in de kelder laten liggen. En, belangrijk tip, begin met de lekkerste wijn... Kijk, dat, dat... dat is dus een belangrijke... Ja, dat is wel een verschil, want de ja. meesten denken... Uh, uh, ja, uiteindelijk bouwen we het een beetje op, hè? Ja, indrinkertje, Precies. en dan een middenmotortje, en dan, dan een knoop. de plastic zak, en ja. dan... Uh, nou. ja. Nee, maar dat is natuurlijk zonde, want tegen de tijd dat je dan aan een echte mooie naartoe toekomt... Ja. dan zijn die smaakpapillen, die, die zijn al volledig de kluts kwijt... en die, die proeven dat allemaal niet meer, dus dat is zonde. Begin er gewoon mee. Maar natuurlijk... Ja, natuurlijk, dat ja. is veel beter. En licht en lang, lang tafel. Niet meteen alles achter elkaar naar binnen schrokken, maar lang tafel. Ja. Tafel leuk versieren vind ik ook wel belangrijk. Ja. Maar goed, goed. maar luister, maar dan zie ik toch een probleem reizen. Stel, de meeste, ik denk, de meeste diners zijn zo opgebouwd: uh, bijvoorbeeld, die komt binnen misschien een, een, een, een bubbel. Hè? Ja, en dan ja. heb je bij het voorgerecht, is toch vaak een, een, een wit wijn. En dan het hoofdrecht. Zeker met kerst is het natuurlijk vaak vlees. Dan komen we bij een rood terecht. Dus hoe kan je dat dan toch, je zou dus zeggen, we gaan een beetje van, van, van licht toch naar zwart. Hoe moeten we dat dan, dan, dan, dan oplossen? Dan moeten we dus die, die witte wijn, dat moet dan eigenlijk een hele goede wijn zijn. En dan die rode, dan zeg je nou, dan hoef je niet van die hele zware, zieke, ja, dure wijnen is dat uit te voeren. de die wijn geen houtrijping heeft, dat is eigenlijk belangrijk. Daar krijg je namelijk een houten kop van. In hout. Houtgerijpte wijnen, er zitten extra veel tannines. En die maakt dat je de volgende ochtend wakker wordt met een puntmuts op. Ja, maar daar wordt toch wel uh, juist mee uh, geadverteerd. Van, oh, geweldige ja, houten, eikenvatengerijpte, ja. blububububub. Van oudsher, is, bij de kerst is dat, dan drinkt de notaris ja. en de dominee die drinken zo'n soort wijn. Maar in deze huidige wereld moet je dat eigenlijk helemaal niet doen. Dan moet je proberen te vermijden lichte wijnen, lichte rode wijnen en, en geen uh, hout. Dan hou je het echt de langste vol. En, en, en wat zijn dan toch die, die echte lichte wijnen? Vooral ja. in rood. Uh, Loire heb je prachtige wijnen. Bourguin is zo'n wijn, bijvoorbeeld. Ja. En uh, je hebt de rode Sancerre en een, een wat oudere Bourgogne... En overigens is het wel nu het moment om in de supermarkt uh, wijn te kopen... omdat die supermarkten speciaal voor kerst heel veel goede aanbiedingen hebben. Speciaal ja. wijn inkopen, voor vrij lage prijs goede wijn kan Ja, dat kopen. merk je echt. Ja, de ro ja. Rode Sancerre heb je het dan ook, ja, ja. want Sancerre ja. is natuurlijk heel vaak wit. Die is meestal wit, Ja, ja maar er is ook rode uh, van. Dus die, die raad jij aan. Ja, Goed, zeker. en dan nog, uh, de, de, die, de, tegenwoordig heb je ook heel veel wijnen waar plastic kurken in zitten... Ja, is dat, dat een teken dat die wijn minder is of zegt dat helemaal niks? Dat is grappig dat je dat zegt. Een wijn met een plastic kurk is een teken dat de wijnboer op de centjes let. En dat is nooit een goed teken. Niet? Nee, dat is niet goed. He? Die plastic kurken die geven een, een eigenaardige smaak aan de wijn. Je krijgt ze nooit meer terug in de fles als je dat zou willen. Ik wil dat nooit, maar sommige <lacht> mensen willen dat. Maar het is echt een teken voor dat er, daar zit een wijnboer achter die overal... De centjes wegsnijdt, dus dat doet hij ook met, met zijn product. Dat doet hij ook met de wijn, dus dat moet je meteen aan de buren geven. Zo'n fles, echt waar? Ja, ja. En de schroefdop dan is dat nog een treetje. schroefdop is niks mis mee? Oh, dus daar is niks, nee, mis mee. Nee, nee, nee, maar dat is, is dan ook iemand die op de centjes let. Nee, zo'n schroefdop is nog goedkoper dan zo'n nee, fles. Er zijn in nou, Frankrijk oh, okay. zijn tests gedaan. We hebben mensen, ik ben bij André Lurton geweest voor bijna Gord uitzendingen en die man die heeft experimenten gedaan met uh, rode wijn en witte wijn, zes jaar bewaard met schroefdop. En ik dacht, schroeftop kun je niet bewaren, want het gaat roesten... en dan lekt dat wijn en allemaal gedoe. Maar deze oude wijntijger die heeft dus die wijnen zes jaar bewaard. We hebben ze naast elkaar geproefd, wijnen met kurk en met schroeftop. En die met die schroeftop die waren allemaal lekkerder, frisser, fruitiger, beter. Want die kurk geeft dan toch iets... Het uh... geeft een beetje muffiger smaak ja, ja. en één op de twaalf flessen heeft kurkinfectie. Ja. Ja. Dus ik zei tegen uh, meneer Lurton, ik zei van... hé, hey, oude wijntijger, waarom ga jij dat dan niet doen? met schroeftop. Ja. En toen zei hij... Van, dat kan ik niet doen, want dan raak ik allemaal klanten kwijt. Perceptie, ja, ja. perceptie is dat... Uh, zeker dure rode wijn... moet een kurk. Ja. Rode wijn is... romantiek, kaarslicht, Franse kaars... Plop. Bij ons. Want ja, ik, ik was al in nog, Frankrijk ook. Ja, ja, ik was nog niet zo lang geleden uh, uh, op bezoek bij een neef in Australië... dacht echt uh, een hartstikke ja. goed cadeau mee te nemen. Ik had echt een fantastische kurkentrekker meegenomen. <laughs> ik overhandig hem. Ja, ze, ja, Wat aantij, is dat? Nee, nee, nee na twee <truimert> dagen zei hij, ja, ik kan hier echt geen fuck mee. Want er is echt geen enkele wijn <truimert> nog met, met een kurkentrekker op. Zo, ja, nee, dat is zo. Ja, ja daar wel. Ja, daar zijn ze natuurlijk heel... Maar, uh, maar toch, ik bedoel, waarom heeft dat... Uh, die schroefdop zo'n slecht imago... omdat er natuurlijk ook veel hele goedkope... relatief slechte wijn met schroefdoppen wordt dat is het, gemaakt. Ja, in, met, in Frankrijk, dat is dan waar ik ervaring mee heb... daar staat alle wijn met een schroefdop... die vind je op het onderste schap. Ja. Dat zijn wijnen van, van 2,5 euro of zoiets. Eigenlijk. En zodra het boven de 3 euro is... dan heeft een wijn een kurk. Anders is die niet goed. In de perceptie van de consument dan. Dus ja, dan bijzonder. vraag je wel heel veel van zijn onderscheidingsvermogen om dit ook allemaal nog... Uh, ja, zeker, zeker. Maar ja, daardoor, dat heeft natuurlijk een remmende werking op de invoer van die, van die schroeftoppen op wijn. Ik ben echt een voorstander van de schroeftop. Wijn knapt er reuze van op. En, en hebben de Fransen daar ook moeite mee met die schroeftop? Ja, ja, ja. Die vinden, ja, dat, die vinden dat ook niks. Nee. Maar dat snap ik ook eigenlijk wel. Ja, heel veel mensen hier in Nederland ook. Nou, we hebben een onderzoekje gedaan in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat mensen prima vinden een schroeftop op witte wijn en rosé. Zolang die niet duurder is dan 5 euro. Komt het daarboven, dan moet dat een kurk oh, hebben. Dat ja. is echt louter in de geest speelt zich dat af. Ja. Want het zegt natuurlijk niks over de kwaliteit, ja. in tegendeel. U noemde het net al even: die serie bij Max. Hele succesvolle serie, hè. Wijn ja, aan mensen Gord. Vonden het. Leuk, ja. ja, mensen vonden het heel leuk. Ja. Hebt u nou veel geleerd bij die serie? Of Ach, wist u? Ja. Of wist ja. u eigenlijk alles al? <laughs> nee, nee, ik wist eigenlijk heel weinig. Maar uh, ik heb heel veel geleerd. Omdat je natuurlijk als wijnboer zijnde de neiging hebt... om een beetje in je eigen periferie te blijven. En Ik, ik praat wel met de buren, en op een beurs of zo. Maar eigenlijk vrij zelden met mensen die 500 kilometer verderop wonen. En door die uitzending ben ik in contact gekomen met... Uh, Wonderlijke, biodynamische wijnboeren die hele vreemde dingen deden. Zeker. En met zo'n man als, als André Lurton, waar ik normaal mag niet eens op de deur kloppen. dan mocht ik nu zomaar naar binnen en mocht ik mee spreken. Dat was echt uh, geweldig. Met een camera erbij mag je opeens veel meer. Ja, ah, de macht van de camera ja. is geweldig. En, en wat is dan eigenlijk echt bijgebleven? Dat je denkt. Gek je, dat ik dat zelf eigenlijk nooit bedacht heb. Ja, een aantal ding, met die schroefdop, dat was echt. Ja, een, ja, een, dat, is er een. Een, dat was ah, een ding. Maar ook, uh, ik was bij een biologisch dynamische wijnboer, en ik heb daar altijd een beetje. Ja, wij zijn zelf biologisch, maar bio, eh, biologisch dynamisch... dat gaat toch een tandje verder, hè? Dat is met de sterren en de maanstanden oh. en zo. En dat dat Rudolf Steiner, hè? Ja. ja, en dat vond ik altijd een beetje zweverig getoe... en ik deed daar een beetje, een beetje grappig over. Maar deze kleine, kleine tuinkabouter die ik daar heb ontmoet... Die, die, die wist me daar eigenlijk heel goed van te doordringen. Die maakt had eigenlijk gelijk. Dus wij zijn dat nu ook zelf een beetje aan het Hoe doordien. Hoezo had hij gelijk? Ja, hij heeft mij overtuigd van het... Van, het, van, van wat dan? Dan nou, ga je ook naar de sterren kijken? Ja! Ja, ja, en aan de ja, maan? Inderdaad. Ja. Het gaat niet goed, heel het ja. Het is heel simpel. Hij zei het volgende: Hij zei, als de maan uh, in een zekere stand alle zeeën naar elkaar toe trekt en eb en vloed veroorzaakt, dan zuigt de maan ook het sap in de stam van de druivenstok omhoog. Dus moet je dan oogsten. Dat is al zo oud als de Romeinen, die deden dat al. Daar is geen spel tussen te krijgen. Dus dat doen we nu ook. Ah. Alleen het was net geen volle maan toen we gingen over. <laughs> ja, je houdt je er niet aan. Maar... Ja, maar, ik ga ja u wachten doen. tot het volle maan is, dat duurt nog, meestal toch zo ja, heel lang. Je zit natuurlijk met een keuze. Als, je, als het net volle maan is geweest en het duurt weer een tijdje en de druiven zijn rijp of niet rijp, dan is dat toch wel weer lastig. Dat is ook een keuze: van doe ik het dan wel of niet? Dus, ja, maar lastig. goed. En ondertussen heeft u ook nog tijd om romans te schrijven. Ja, de Vrouwenslagerij. Ja. Heb je hem gelezen? Nee, ik heb hem nog niet gelezen. Oh, wat jammer. Ja, daar, had ik, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Hij ligt onder de kerstboom, dus oh. misschien dat ik er in de kerstvakantie aan toekom. Okay. Maar dat heeft niks met wijn te maken. Hè? Dat gaat over een of andere mysterie in een dorpje. Dat nee. zijn, dat, die inspiratie doet u op daar in de buurt in Frankrijk. Ja, we waren in, in, uh, na de oogst waren we in een heel klein uh, Frans dorpje in de Pyreneeën. En daar, daar, daar was dat gewoon. Daar was die slagerij met vier vrouwen die daar op de maat van de muziek in vlees stonden te hakken. En dat greep mij. Soms weet je niet waarom dingen je... Grijpend, maar nou, ik stond daar in de. Ik slaan, begrijp het hè? wel. Dat, dat... Ja, dit begrijp ik nu ook wel. <laughs> ik vind een vrouw die in vlees staat te hakken, dat heeft volgens mij iets nee. sensueels. Maar dan vier. Ja, ja, ze stonden niet allemaal te hakken. Oh. Nee. Nee, het is zo dat hier in Nederland bestaat dat niet meer. Nee. Vlees bestaat niet meer. Wij kennen dat niet. Het ligt in een piepschuimenbakje bakje onder hetzelfde nee. in de supermarkt. Nee, met de slager als je toch nou nog een beetje ja, groene slager... Dat gaat niet naar de slager in Nederland. Kom nou toch natuurlijk wel. De gemiddelde kinderen die weten niet meer wat vlees is. Die gaan naar de supermarkt en die wijzen zo vierkant roze blokje aan. Nou, dat is vlees. Maar die weten niet dat dat van een ademend wezen komt. En dat is wat mij daar greep. Daar, in die slagerij daar hingen al die beesten waar het leven nog maar net uit is. Die, die half doorgezaagde koeien. En dan stonden die vrouwen vrolijk grappen te maken. Ja, maar de echt chique hangen. slagerijen op dat... ook in Nederland, Ilja, die hangen dat gewoon... frontaal in het raam. Dan zie je weer die halve koe hangen. Echt die daar ligt te besterven. Ja, ik vegetariërs, is... dus ik kom nooit bij de stad. Nee, slager. maar oh, <laughs> ja. dat, ook, nou dat ja. is het. Ja. Hoe is het mogelijk? Maar goed, oké, okay, dank, dank je wel. Wij uh, wensen je heel veel uh, plezier bij dit je kerstdiner. En ons ook, uh, allem, ook allemaal. En niet te veel eten. Niet te veel eten. Nee, lang eten, gewoon. Ja, lang eten. Ja, en een lichte, de beste, met de beste wijn beginnen. En uh, geen zware, rode. Nee. Nee, en, helemaal de Eikenhouten uit. knallers. Precies, nee. geen eikenhout. Nee, die, nee. die laten je we je in gewoon de in. Die doe je een ja. keer als je met z'n tweeën bent. Samen dat wel, niet ja. aan de buren geven ja. Nee, dat zou ik niet doen. Tenzij je naast mij woont. Oké, okay. nou heerlijk om je weer te zien. Dank je wel, Dank je wel. wel. Uh, Wijnkinder en eigenaar van Chateau la Tulipe de la Garde. Ilja Godhoord, u. En ook dus schrijver van het boek De Vrouwenslagerij. Dank je. Om onze al maar groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden en kleden... hebben we op den duur wel drie wereldbollen nodig. Zo wil een sombere voorspelling. Maar wij mensen zouden geen mensen zijn als we op dit door onszelf gecreëerde probleem... niet ook weer een oplossing zouden proberen te vinden. En misschien kan de op het oog nogal dorre planeet Mars ons dan van nut zijn. Astrobioloog Inge Loes ten Katen is deze week in een laboratorium van de Universiteit Utrecht begonnen met onderzoek dat meer licht moet werpen op de vraag hoe het leven op Aarde is ontstaan en of er ooit leven op Mars is geweest en of dat misschien in de toekomst mogelijk is. Goedemorgen mevrouw ten Katen. U zit zelf te lachen. Nou, dat was een hele goede omschrijving. Ja, is dat ja? zo? Ja, Dat is hele duidelijk. Had, had, had u niet beter gekund? Nee, nou gelukkig. Um, u bent astrobioloog. Wat is dat? Um, ja, dit is, dit is een beetje een mooie term um, voor een soort van overkoepelend uh, onderzoek. Dus mijn onderzoek is eigenlijk gericht op het uh, ontstaan van leven. Maar ook kijken naar leven buiten de aarde. Dus oh. daar komt het woord astro dan vandaan. Ja, biologie is natuurlijk leven. Ja. En astro gaat ja, sterren of... Nou ja, Eigenlijk in Europa is de term ooit ontstaan en dat was exobiologie. Dus exo voor wat buiten de buiten aarde onszelf. was. Ja. En in Amerika is de term astrobiologie min of meer tegelijkertijd ontstaan. Dus het wordt een beetje door elkaar gebruikt. Astrobiologie is iets meer, komt iets vaker voor. Maar dan speciaal Mars? Uh, ja, ik ben in principe begonnen met onderzoek naar Mars. En, uh, dus daar, daar gaat mijn, uh, mijn eerste liefde eigenlijk een beetje naar uit. Uh, maar ik ga in principe ook wel kijken naar, uh, naar andere planeten. En wat uh, onderzoekt u nou daar in Utrecht? Uh, nou, ik ga kijken naar uh, hoe uh, organisch materiaal uh, reageert onder bepaalde condities op, uh, op planeten. En dat organische materiaal, dat wordt uh, gevormd in de ruimte. Dus dat wordt gevormd eigenlijk al bij uh, vormen van, uh, van sterren en zo. Daar wordt allerlei organisch materiaal ook gevormd. En dat wordt uh, in de vorming van uh, uh, planetenstelsels of zonnestelsels... zoals die van ons uh, komt dat uh, bijvoorbeeld... Maar wat hebt u nou meter... in zo'n bakje liggen dan? Uh, zo, uh, daar heb ik uh, grondmonsters liggen, dus ik, ik kijk naar bepaalde mineralen waarvan we... Van Mars? Uh, nee, ik gebruik, we, we hebben geen uh, materiaal van Mars, dus ik neem mineralen die lijken op... of eigenlijk hetzelfde soort mineralen als die je vindt op Mars. Haar. Want die, en, dat is uit spectrumanalyse uh, gebleken, dat die en die stoffen erin zitten... en dat aapt u een beetje na of zo? Ja, het is niet alleen spectrumanalyse natuurlijk. Hè. Op Mars hebben we gewoon... Uh, nou ja, nu de curiosity hierover, maar hiervoor hadden we de nou, opportunity. Dat is dus dat ding dat aan het graven is, hè? Ja. En, uh, maar dus, maar ja. hoort u daar dan ook meteen wat van? Ja. Dat, dat, dat vertellen nee, u. Niet, niet, ja, in principe hoor ik gewoon wat er Wacht even, hoor. dat karretje dat graaft dus iets op in Mars. Ja. En, dan krijg, en dat, dat krijgt u niet in Utrecht, dat spul. Maar u nou, krijgt het, wel te horen hoe het is samengesteld, dus dan ja. maakt u het hierna. Ja. Oké. Okay. En dat kan. Dat kan. Ja, je weten wat voor, wat voor mineralen er... Want alles het, wat, wat er daar gevonden wordt, dat hebben we hier ook in, op de aarde voorradig. Ja. Nou ja, dat is een hele conclusie. Ja, ja, ja, en Mars lijkt in zover uh, wel op de aarde... dat er uh, ja, toch uh, van een aantal mineralen zijn... gewoon dezelfde mineralen als die op, uh, op aarde ook gewoon voorkomen. Okay. Maar goed, dan, dan hebt u dus die spullen die net zo zijn als op Mars. Wat doet u daarmee? Uh, nou, die, die, die meng ik dan met uh, organen, het, het organische materiaal. Op dit moment kijk ik naar organisch materiaal... wat we vinden in meteorieten, bijvoorbeeld. Uh, want meteorieten slaan neer uh, op planeten. Ik bedoel, meteorieten vallen op de aarde, maar dus ook bijvoorbeeld op Mars. En daar zit organisch materiaal in. En dan kijk ik naar dat specifieke organisch materiaal... en hoe dat dan reageert, bijvoorbeeld onder invloed van UV-straling. En UV-straling is een deel van de straling die de zon uitstaat. En op aarde wordt het grootste deel van de UV-straling... Uh, tegengehouden door, uh, door de atmosfeer, door de ozonlaag. Uh, maar bijvoorbeeld op Mars heb je geen ozonlaag. Dus dan komt er meer... Uh, UV-straling op het oppervlak. En UV-straling is schadelijk. Mensen krijgen er kanker van ja. natuurlijk. Maar wat uh, is het idee daarachter? Wat heb je daaraan om dat te weten? Uh, nou, Waar ik in geïnteresseerd ben is... Um, uh, um, een van de hypotheses is dat het organisch materiaal... wat er in, uh, in die meteorieten zit bijvoorbeeld... Um, dat dat bijgedragen heeft aan het ontstaan van leven... Uh, 3,5 miljard jaar geleden op aarde. En um, waar ik in geïnteresseerd ben is... Is dat inderdaad zo? Want uh, we zien in die meteorieten dat er uh, bijvoorbeeld aminozuren voorkomen. En aminozuren worden door uh, leven op aarde ook gewoon gebruikt. En er komen nucleobasen in voor. Dat zijn bouwstenen van DNA. Nou, dat is, daar is natuurlijk al het leven op gebaseerd. Um, dus, dus het zou logisch zijn als je die aminozuren en dat DNA hebt... dat dat inderdaad op de een of andere manier verder reageert... naar iets wat uiteindelijk leven vormt. Um, maar het is nog niet heel erg duidelijk. Uh, er wordt wel uh, al het een en ander onderzoek uh, aan gedaan natuurlijk. Het um, daarmee met zo'n bakje met aarde en dat er zitten klooien. Zo mag je dat ja. helemaal zelf weten. Dan kom je s ochtends met een kopje koffie eruit? Nou, deze is mijn bakje. Wat gaan we vandaag eens <laughs> even lekker klooien? Vol, volgens mij hoopt u gewoon dat Wat op even. een goede dag dat u dat laboratorium uh, binnenkomt. En dat er een halve een bananenboom staan, ja. Ja, nee. Nee, dat zou wel heel leuk zijn. Maar nee, dat is, niet, dat is niet per se wat ik hoop. Dat, nee? nee, dat zou wel. Uh, nou, dat, dat, dat, dat is ook niet uh, realistisch om, uh, om te nee, beiden. Maar wat dan wel? Een... een groen sprietje. Nee, ik ben echt, echt geïnteresseerd in, in de chemie. Oh, dus echt, ja. wat, wat er gebeurt er met die moleculen en kunnen ze ver Je hoopt ook niet ge... dat er opeens een van het diertje rondloopt. Nou, dat nee, nee, dat, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet. Nee. Dus ik kan wel hopen, maar dat is totaal niet realistisch. Dus, uh, het zit op een heel ander niveau, ja. maar het is gewoon best lastig dat je dat iedere keer uit moet leggen, want mensen die staan daar gewoon heel erg ver vanaf natuurlijk. Ja, het is, uh, het is, het is best lastig uitleggen. Maar goed, het, het, het, idee, het, het idee wat daarachter zit, is om uh, te, te, erachter te komen wat er mogelijk is aan leven op Mars. Is dat zo? Uh, nou, onder andere. Uh, kijk, ik ben geïnteresseerd in... Kijk, we hebben leven op aarde, maar waarom is er geen leven op Mars? Althans, we hebben het voorlopig niet ontdekt. Dus we gaan er voorlopig maar gewoon vanuit dat het er niet is. Totdat we het wel ontdekken. Uh, maar Mars en de aarde hebben bijvoorbeeld... Uh, in het begin van uh, hun bestaan best wel op elkaar geleken. Dus waarom is het op aarde wel gelukt en op Mars niet? Nou is Mars wel heel erg veranderd in de tussentijd. Dus ik uh, bedoel, dat zijn natuurlijk ook aanwijzingen... waarom op aarde wel leven is en op Mars niet. Maar is het denkbaar dat je daar op de duur uh, iets zou kunnen gaan kweken? G groenten uh, ja. kweken? Het Chinees hebben dat volgens mij bedacht. Hè? We gaan ja, op Mars maar groenten goed, kweken. Als je, als je dat op Mars zou willen doen, nou, dan moet je dat natuurlijk eerst gewoon in, in kassen doen. Want uh, met de huidige Marsatmosfeer gaat dat niet. Uh, er is a, te weinig uh, atmosfeer. De, dichtheid van, of de luchtdruk op Mars is ongeveer een honderdste, ongeveer 1% van wat je op aarde hebt. En de samenstelling van de atmosfeer is volledig anders. Dus dat zou je in kastjes moeten doen. Ja, en er zijn ook mensen die hele ideeën hebben... om om proberen Mars weer om te vormen... zodat Mars een aardse atmosfeer krijgt en zo. Maar ik, ik weet niet zo goed nee, of ik daarvan vind. Ja, vind je dat onzin? Ja, dat... Nou, ik ben geïnteresseerd in het leven wat op Mars is ontstaan. Dus ja, ik bedoel op deze manier, in mijn ogen... Um... Ja, verpruts je de planeet een beetje dan. Ik bedoel, ja, dan kun je nooit meer kijken maar, wat er uh, maar, maar daar gebeurt. er ja. zijn serieus mensen uh, uh, aan het bedenken... hoe je bijvoorbeeld een atmosfeer om Mars heen zou kunnen ja, creëren. Ja, dat, dat heet terraforming. En daar, uh, ja, daar zijn uh, mensen naar aan het kijken, ja. Is dat megalomaan of is dat, uh, is dat wetenschap? Hoe moet je dat zien? Dat is, denk ik, uh, exploratiedrift. Oh, uh, <lacht> met, uh, <lacht> ik bedoel, ja, de, de aarde is de aarde... en er is ergens anders waar we ook kunnen wonen. En uh, ja. hoe kunnen we dat doen, ja. Maar goed, uh, er is ook een Nederlands initiatief om mensen op Mars te brengen, hè? Mars One. Yep. Die zeggen nou in 2023 dan is het zover, dan, uh, dan kunnen we de eerste vluchten uitvoeren. De, ja, dat... Uh... dat ja, ik weet dat jij dat je daar niet mee bezig houdt... maar je hebt er misschien toch wel een idee over of, of dat realistisch is. Ja, nou, er, er, er moet natuurlijk nog wat genoeg, genoeg aan technologie ontwikkeld worden. Um, de, we hebben op dit moment, zijn de raketten niet voor, voor waarmee dat gedaan kan worden. Er wordt uh, wel van alles ontwikkeld. Uh, vooral in de commerciële sector ook. Dat uh, bedrijf uh, SpaceX uh, onder andere van uh, Elon Musk, uh, die is daar heel hard mee bezig. Dus ja, als je, ik denk dat het commercieel op zich sneller gaat dan via... ESA, NASA. Ja, ja. Um, maar zou je dus, mee willen? Nee. Ik zou heel graag best een je, Mars willen zien... maar een je, enkele reis Mars van mijn leven niet. Zou, zou, zou je wel een zaadje mee willen geven... om na een tijdje te kijken of er gebeurt? Nou ja, eigenlijk niet. Want het, het zaadje meegeven betekent dat je, dat je daarna eigenlijk... nooit meer kan zeggen wat je op Mars vindt. Of dat nou van Mars komt of dat je dat van de aarde hebt meegenomen. Mars moet gewoon dat, puur blijven. Nou, dat, het is natuurlijk een beetje een moeilijke discussie. Want uiteindelijk, kijk, mensen zijn nieuwsgierig. En mensen zijn altijd nieuwsgierig geweest. En ik zou het ook echt ongelooflijk cool vinden om echt op Mars te kunnen kijken en ja. rond te lopen. Natu natuurlijk vind ik dat ook, is dat geweldig. Ja. Dus het, het is een beetje zo'n tweestrijd tussen exploratie en wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Een bijzondere uitleg over een bijzonder vak. U hoorde astrobioloog Inge Loes ten Kaat over het leven op Mars. Hartelijk dank voor je uitleg. Samen thuis, samen dros.